10 uur. Dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Straks in Goedemorgen-Nijland, meer dan de helft van de scholen... heeft de verplichte asbestcontrole van hun gebouw niet uitgevoerd. Maar nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. In de Spaanse Santiago de Compostela zijn de hulpdiensten begonnen met het wegtakelen van de eerste treinstellen. Dode tal van het treinongeluk is inmiddels opgelopen tot 77. Meer dan 100 mensen raakten gewond, zeker 10 mensen zijn nog in levensgevaar. Vlakbij het station van Santiago de Compostela liep de trein gisteravond uit de rails en botste tegen een muur. Correspondent Jessica van Spengen over de oorzaak werd eigenlijk wel gelijk gezegd, dit gaat niet om een aanslag... dit is echt een ongeluk, het zou een menselijke fout zijn. En wat ook wel duidelijk is, is dat de trein te hard reed. Er wordt gezegd 180 op een plek waar 80 uh, km per uur eigenlijk uh, wijzer was geweest. In Santiago de Compostela stonden vandaag veel festiviteiten gepland... ter ere van de patroonheilige Sint-Jacob. Vanwege het ongeluk zijn alle festiviteiten afgelast.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 Onder de prostituees is veel verzet tegen de sluiting. Een aantal van hen heeft gezegd vanmiddag bij het stadhuis van Utrecht te gaan protesteren. Tegen de gevallen Chinese politicus Bo Xilai is een officiële aanklacht ingediend. Bo wordt verdacht van corruptie en het aannemen van steekpenningen. Correspondent Marieke de Vries. Hij heeft, zo stelt het staatspersbureau ook, misbruik gemaakt van zijn ambt als overheidsdienaar en maakte winst voor zichzelf en voor zijn vrienden... en accepteerde daarbij extreem grote bedragen geld, zo staat het er, en eigendommen. Dus zelfverrijking. Bo Chilai was vorig jaar bestuurder van de provincie Chongqing toen hij in een schandaal verwikkeld raakte. Daardoor verspeelde hij de kans op een hoge positie binnen de communistische partij... In november werd hij uit de partij gezet. Ook boosvrouw Gu Kailai werd meegezogen in een schandaal. Zij werd veroordeeld voor de moord op een Britse zakenman.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 En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. Er was een aanrijding op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Tussen knopend knooppunt 1 mes en 1 Brugge staat nog 4 kilometer. 1 file dus. Straks bij de KRO. De Amsterdamse politiechef is te gast. In het ochtendumeur van Henk Spaan. Blijf luisteren. Inzet radio naast televisie zorgt voor 15% extra groei op merkbekendheid.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 Nu super voordelig naar Aruba met het hele gezin. Ho. Hier Kees met de minder fileberichten, vanaf de A15. Vrijdag tot en met maandag sluiten we de A15 af tussen Ridderkerk en Gorinchem. Gorkum. Uh, vanwege onderhoud. Dus als u dit weekend richting Gorinchem gaat, Gorkum gaat. Gorinchem. ja ja. Ga dan goed voorbereid op weg en kijk op anabeter.nl. Of download de app. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Wouter Kurpershoek. Hectisch jaar voor Amsterdamse politie. De SP wil strengere aanpak: asbestcontroles door scholen. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is bijna 7 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen, Nederland. Het is een druk jaar voor de Amsterdamse politie. De krooning, Koningsdag, 4 en 5 mei. De UEFA-finale, kampioenschap Ajax, jubileumjaar 2013 van Amsterdam. Veel festiviteiten. En u bent ook nog eens de onveiligste hoofdstad van Nederland. En dat zeg ik tegen de politiechef van Amsterdam, Pieter Jaap Albersberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even toch maar met die actualiteit uh, beginnen. Want wij kunnen hier in deze radiostudio ook televisieschermen zien. En dan kijken we naar die ramp in Spanje... Is dat nou een nachtmerrie of een uitdaging voor, uh, voor een politieman? Nou, op deze grote schaal is het ook wel een beetje nachtmerrie. Hè? Met zoveel doden, dat wil je eigenlijk niet in je stad. En ik moet ook eerlijk zeggen, anderzijds, je bereidt je toch voor... Hè? dit is echt een voorbereiding samen met partners, brandweer, ambulancezorg... in die veiligheidsregio's, op dit soort scenario's. Twee jaar geleden hadden we een kleiner uh, treinongeluk in Amsterdam. En dan gaat het toch over scenario's. Het redden van mensen, het identificeren. Uh, en natuurlijk, dat is altijd bij de politie uiteindelijk. Wat is er nou gebeurd? En hoe is het ontstaan? Dus het heeft een beetje beide elementen in zich. Maar je hoopt niet dat dit gebeurt. De draaiboeken liggen, denk ik, klaar voor dit soort ja. gebeurtenissen. Ja. Maar ook voor zo'n echte enorme ramp. Of zijn het vaak dan toch de kleinere rampen waar de draaiboeken voor nee, zijn je, geschreven? Je bereidt in dit soort scenario's eigenlijk op de drie niveaus voor. Klein, midden en groot, want uh, je kunt niet zeggen als dit gebeurt weten we niet hoe het moet. Dus op dit soort grootte zijn we ook in Amsterdam voorbereid. En dan gaat het inderdaad natuurlijk met vliegtuigen, met treinen... Uh, met gevaarlijke stoffen, dat zijn toch ramptypes. Daar mag de samenleving van ons van verwachten. Daar is politie, Brand weer en ambulancezorg op voorbereid. Nou, u heeft altijd de telefoon uh, aan, neem ik aan. Altijd. Die heeft u het afgelopen half jaar permanent aan moeten hebben... met al die ja. gebeurtenissen ja. die ik net al uh, opzonde. Het staat altijd aan op vakantie, maar daar, dat leer je. Daar ben jij mee vergroeid. Ja. Was het inderdaad een hectisch uh, half jaar? Voor u toch ook als nieuwe politiechef uh, in ja. Amsterdam? Ja, het was een zeer hectisch jaar. U zei het net al zelf, het is natuurlijk het gewone jaar... met alle gewone dingen die we hebben in de stad... Uh, uh, uh, en de kroning was natuurlijk wel de kerst op het toetje, een beetje uh, als voorbereiding. En is natuurlijk een geweldige operatie geweest, uh, toen uh, de koningin afkondigde. De abdicatie werd onze agenda drie maanden compleet leeg en anders. In de voorbereiding, in de samenwerking met de partners, met het bestuur, met het nationale niveau. Ja, en dat was ook wel een bijzonder daardoor uh, gebeurtenis. Ja, en een bijzondere dag zonder al te veel incidenten. Behalve dan ja. de aanhouding van uh, ja. twee uh, monarchisten. Nou, dat is, dat is mooi dat u net de vergelijking maakt vanuit de ram. Kijk, de kunst van zo'n dag is dat je eigenlijk alle scenario's voorbereidt. En hoe gaat dat? Je zoekt er een stuk of zestig uit. En samen in de zes zeshoek, hè, de burgemeester, de hoofdofficier... Euh, de Nationaal Coördinator Veiligheid, wij en de Brandweer en Ambulancezorg... kiezen we 22 scenario's zeggen, daar willen op voorbereid zijn. En die werken we tot aan het puntje uit, ook in ernstig. En dat laten we op oefenen. Zodat alles wat die dag gebeurt in crowdcontrol... dat je eigenlijk weet als dat gebeurt... zijn dit de beslissingen die we kunnen en moeten nemen. En maar dan ging het dus toch nog een heel klein beetje fout met die arrestatie. Ja, dat is een heel klein beetje fout. Kijk, we hebben die nou dag ja, 84 mensen aangehouden. en uh, Ze werden niet herkend. Het was druk. Het was net op het moment van de applicatie. 22.000 mensen in euverie. Uh, daar kun je soms elkaar niet verstaan. Daar werkt het niet. Dat is ook snel herkend. Binnen een uur wisten we, dit is niet goed. Excuus aangeboden. Mensen teruggebracht naar de stad. Uh, ik wil het ook in het totaal zetten van 700.000 mensen ja, in de stad. Baalt u er dan van dat toch zo'n ja. incident uiteindelijk... Ja. ja, je baalt ervan. ...avond aan de... avond uh, wordt de... uitgemolken, min of meer? We wilden dit niet. Ik begrijp hoe de collega's daar gehandeld hebben. Daar zal het me ook niet. Dit soort dingen gebeuren, daar baal je van. Want voor je gevoel is dat ook een smetje op zo'n dag... wat je eigenlijk niet wilt. Maar dus heeft u ons een kijkje achter de schermen? Wordt er dan ook, worden ook harde woorden onderling gesproken? Of worden wij als media vooral... Uh aangevallen aan de koffietafels bij de politie. Nee, nee. ik denk dat, dat iedereen ook wel snapt, zo werkt dat. Dat is ook de rol van de media daarvoor. En dat er wat overfocus is als alles goed gaat, dat is ook logisch. Als maar dan... er wordt ook niet tegen die collega's gezegd van... jongens, jongens, had nou toch even nee, drie want... keer adem gehaald? En, nee, uh... omdat ik voor die collega's begrijp... die hebben eigenlijk de routine wat normaal op het Leidseplein... en de Rembrandtplein ook gebeurt s'nachts. Als daar een aanhouding plaats is en er zijn meer mensen die mee bemoeien... dan hou je dat groepje uit en ga je op het bureau uitzoeken. Dus die collega's in handelen snap ik. En dat op zo'n dag met hectiek, waar veel gebeurt in de briefing... en een aantal communicatiefouten zijn en een persoonsverwisseling heeft plaatsgevonden... dat kan gebeuren, dan vind ik ook de kunst dat je dat snel herkent. En niet pas na zes tot acht uur zegt, we hebben dit verkeerd gedaan. Dus ook vandaar, heel snel geweest, deze mensen hadden we niet willen aanhouden. Excuus aanbieden en dat ook eerlijk in de media vertellen. U blijft achter uw uh, mensen staan. In, in dit geval dat moet wel. Op, dat moet ja. ook. Vorige standplaats uh, Zwolle, Correct. nu dus Amsterdam. Ja. Wat is nou het allergrootste verschil? Um, de dagdagelijkse hectiek, de nauwe relatie met het bestuur in de stad... eigenlijk is het natuurlijk een stad waar een soort stolp omheen zit. Ik zeg altijd wel, een bestuur zeer actief en betrokken bij veiligheid... eigen pers, uh, goede relaties, AT5, Parool, Telegraaf... en in mijn korps 6000 persvoorlichters, want alle mensen doen daar iets in. Dat is dagdagelijks op die agenda om veiligheid, dat is het grote verschil. En ja, behalve die stolp ook een vergrootglas. Ja. Dat is een stop altijd als het glas rond is, vergroot het, hè? Ja. Is dat een last voor u als politiechef? Zou je ook wel eens wat anoniemer willen opereren? In de zin van, laat ons nu gewoon eerst eens ons werk doen... voordat er gelijk s'avonds alweer uitgebreide commentaar op radio en televisie... en in de kranten verschijnen? Nou, ik zou het niet als last doen. Het is een werkelijkheid. Het houdt je ook wel scherp. He, dat moet ik ook zeggen. En ja, het kan dat ook belemmeren, eh... toch? Ik, nee, in de democratie kan dit nooit belemmeren. Daar moet je van leren. En moet je dat, dat is, nee, dat zou ik niet met u eens zijn in dit geval. Het, het houdt je scherp. En natuurlijk kost het soms extra energie. En natuurlijk zeg je, ja, nu even niet. Maar het houdt ons in Amsterdam wel met elkaar scherp. En het mooie van de stad Amsterdam is dat al dit soort dingen... ook het debat op straat zijn. Dat past bij ons als Amsterdammers. En dat hoort ook thuis dat stukje debat op straat en het er wat er omheen zit. Iedere dag overleg met de burgemeester? Nou, niet iedere dag, maar drie keer per week zeker. Er is een reorganisatie ook aan de gang. Ja. Dat moet veel onrust op de werkvloer uh, geven, neem ik aan. Want dat heeft veel personele gevolgen ook. Ja, we zijn sinds 1 januari echt fors veranderd. Hè. Van de politiekorpsen, de 25 die we waren, zijn we nu één nationaal korps. En dat is ook maar goed. Ook voor de burgers één informatiepositie. één manier van handelen naar burgers. Overal op dezelfde manier met een woninginbraak omgaan. Ja, en Merkt u kant. daar de voordelen van? Voor burgers? Uh, op een aantal vlakken. Ik heb er nog niet wel. heel veel van gemerkt. Als ik nee, heel maar ben, wat maar... je ziet is langzamerhand. Dat is misschien goed ook, al. misschien heb je nog geen woninginbraak thuis gehad. Nee. Maar je zou zien dat daar de eenduidigheid dingen verbeteren. Ook het beeld naar buiten. En als journalist moet je het ook zien in onze uh, vroege 25 verschillende intranetsites. Allerlei verschillend. Dat gaat steeds duidelijker en eenduidiger. Dat is beter voor de burgers. Daar zit achter dat de wet wel veranderd is. En we één nationale politie zijn. Maar natuurlijk wel een paar jaar bezig zijn met al die 25 uh, korpsen omvormen naar tien eenheden. Binnen die nationale politie. En dat is die reorganisatie. En die gaat altijd natuurlijk met zorg. Ook bij de betrokken politiemensen. Want Wat betekent gebeurt er met dat mijn voor baan? die Amsterdamse politieman? Uh, dat in een aantal gevallen, uh, nou, pak maar een heel simpel voorbeeld. We hebben nu uh, 33 wijkteams en wij gaan naar 17 wijkteams iets groter, compacter en robuuster, die echt in staat zijn om de hele veiligheidsvraag in hun wijk aan te kunnen. Maar het betekent toch dat twee bureaus worden samengevoegd. En wat nog sterker is voor de mensen in bedrijfsvoeringen, dan praten we over de mensen van personeel, financiën, dat gaat op in centrale diensten en die zullen een aantal van hun zullen hun werkplek uh, uit Amsterdam verdwijnen naar bijvoorbeeld Rotterdam of Zwolle. Ja, en en dat, dat levert natuurlijk uh, onrust ja. op. Uh, Rotterdam is overigens een geweldige ja. stad, zeg ik als Rotterdam. Dus het is ook geen straf om daar uh, naartoe te moeten. Nee, als als goed gelezen hebt, weet u dat mijn goeds daar ook liggen. Daarom, dus ja. daarom zeg ik het ook nog eventjes. Ja. Uh, de vakbonden, de politievakbonden... Ja. die maken zich ook wel zorgen over de reorganisatie... en ook over een aantal andere punten. Een van de problemen is dat we met z'n allen meer blauw op straat willen... maar omdat de overuren niet meer in geld worden gecompenseerd... maar in tijd, dan zien we uiteindelijk minder blauw op straat... naarmate het jaar vordert. Herkent u dat? Nou, ik praat maar echt over de Amsterdamse context. Uh, in Amsterdam herken ik dat niet. En natuurlijk moet je altijd alert op zijn. Uiteindelijk willen we ook in Amsterdam, je wil zoveel mogelijk politiemensen op straat. En waarom gaan we van uh, 33 teams naar 17 teams? Is juist om te zorgen dat meer en meer mensen op straat zijn. Dus dat verhaal van de vakbonden herkent u niet? Ik ben blij dat de vakbonden alert op zijn. Dat is ook een rol om ons ook scherp te houden. Maar ze dat trekken een verkeerde conclusie. Blauwe... Ik herken het op dit moment in deze stad nog niet. Van ons in Amsterdam. En wij zijn daar heel alert op. Want dat wil je natuurlijk met elkaar niet. Ik zou het ook als politiechef, in Amsterdam niet willen. Dus hun zorg en alertheid op, die deel ik. En in Amsterdam ben ik daar ook heel alert op dat dat niet gaat gebeuren... dat werk verschuift naar andere onderdelen of juist weg van het uh, blauw op straat. Want Amsterdam is de onveiligste stad van Nederland. Ja, dat uh, was een van de publicaties uit de Algemeen Misdaadmeter. maar ik wil er ook wel wat kanttekeningen bij plaatsen. Juist als je kijkt naar die echte veiligheid die de burgers raakt... overvallen uh, en ook weer straatroof, dat zijn dingen die echt drastisch zijn verbeterd de afgelopen jaren. We hebben de overvallen van ruim 500 teruggebracht naar 220... in een aanpak samen met de gemeente, het Openbaar Ministerie. Dat kan alleen als je het samen doet. Daarnaast moet je niet vergeten dat als je criminaliteit afzet... tegen de 700.000 Amsterdammers... we hebben meer dan 12 miljoen toeristen in de stad. En als je dat allemaal meeneemt, krijg je een andere vraag... Amsterdam is een geweldige stad. Veel toeristen. En daar komt ook criminaliteit voor. En een van die uitschieters die dit ook met name veroorzaakt... is de zakkenrollerij. Dat is een delict wat op het ogenblik sterk... niet alleen in Nederland, ook in andere landen sterk stijgt. Tot 30 procent. En dat is een forse stijging in zo'n delictvorm. Eigenlijk zegt u het zou raar zijn... als Amsterdam niet de onveiligste stad van Nederland zou zijn. Nou, dat, nou raakt u mijn beroepstrots. <lacht> Tuurlijk wil je dat niet. En als je dat leest... Maar eigenlijk ja, wil je het veilig maken. Maar het, het hoort wel bij een grote stad. Het is de grote steden staan daar. En het grote deel toer dat de bevolking veel groter is dan de inwoners, is er. Waar het ons om gaat en onze prioriteit is echt wat ik noem die high impact crime: dat is een Engels woord, maar ik ga het uitleggen: woninginbraken, straatroof, overvallen en geweld. Daar zit al onze focus op. En naar die delicten zijn we heel hard bezig. Woninginbraken is aan het stijgen, op alle anderen hebben we een daling en daar gaan we ook voor. Overigens die zakkenrollerij dus hadden we leuk om iets over te vertellen. Want dat stijgt wel, maar eigenlijk zijn dat alleen maar de diefstal van de mobiele telefoons. Vorig jaar zijn 10.000 smartphones het onderdeel van criminaliteit geweest. En daarvan eigenlijk de hele stijging van zakkenrollerij laat zich volledig verklaren door de, door de mobiele telefoons. En dat is ook maar weer een, een boodschap voor de burgers aan de andere kant van deze uh, radio. Als je met 800 euro, dat is de waarde van een telefoon op straat loopt of met een tafeltje legt, wees je bewust... dit is het object van zakkenrollerij. Als je uitgaat in een kroeg, pas op je telefoon... want dat wordt steeds dat meegenomen. Het principe van een mobiele telefoon is dat je hem mobiel gebruikt. Dus, ja, je moet hem ook gebruiken. Ik zeg ook niet dat je een kluis mee moet nemen... maar stop hem wel in een goede zak weg. Leg hem niet op een tafeltje en draai je even om of een beetje los. Ik het wil het toch onderdeel. nog even kijken naar de andere kant ja. van de Atlantische Oceaan... maar uh, ja. ook uw Amerikaanse ja. collega's. Gisteravond heeft het Huis van Afgevaardigden besloten dat de afluisterpraktijken van de inlichtingendienst NSE... dat die goedgekeurd goed worden. Dat mag. Er is geen wet overtreden. Kijkt u met enige jaloezie naar de mogelijkheden... die uw Amerikaanse collega's hebben? Nou, Misschien verras ik u een beetje. Niet helemaal. Kijk, Ik ben een democraat en ik geloof ook in het principe... maximale preventie geeft minimale vrijheid. Je je kunt niet overal alles zo voorkomen. Uh, in Nederland zijn we daar heel strikt in, vanuit politie en justitie. Afluisteren kan alleen met een bevel van een rechter. Dat wordt elke keer getoetst. Dus een soort vrije afluistering overal doorheen. Als democraat zeg ik, nou, daar moet je eens goed met elkaar in de samenleving over praten. Maar als burger zeg ik, ik wil met mijn zoontje gewoon naar de marathon van Rotterdam gaan... zonder dat iemand een rugzak naast mij neerzet en die rugzak ontploft. Ja. En als er vervolgens afgeluisterd is zodat het voorkomen wordt, dan kan het toch ook geweldig zijn. Ja, en ja. zeker voor u ook als opsporingsantraai. Ja, dus antraai. in een marathon in Rotterdam, voor de collega's Rotterdam, maar pak maar onze eigen, wij hebben de dagen ook weer activiteiten. De Johan Cruijffschaal, volgende week de Gay Pride. Dan is het toch een prima middel om... Uh... Ja, maar ik, niet een soort, wat ik zeg, alles maar kijken en dan kijken. dus Nee, als politie mag u van ons verwachten dat we veel gerichter bezig zijn. Niet met schieten. En als wij goed weten, dan gebruiken we ook dit soort methodes dat hoort bij ons thuis, dat mag u van ons verwachten... dat we niet niks doen, maar juist heel gericht aan het zoeken zijn... kijken naar mensen en ook op straat zijn naar afwijkend gedrag. Want daar zie je, denk ik, de belangrijkste wijziging. Maar u zegt eigenlijk, zonder dat we met hagel schieten in Nederland... kunnen we die veiligheid ook wel uh, zoveel mogelijk uh, proberen te garanderen. Uh, dat was net als uh, het uitsluiten van alles op een Kroningsdag was niet mogelijk. Maar we gaan wel tot aan het maximale om het te beheersen. Dus het beheersen, daar goed mee bezig zijn. Daar zijn we in Nederland gelukkig goed met alle partners mee bezig. En ook in Amsterdam. Dank u wel. Piet-Jaap uh, Albersberg was dat. De politiechef van Amsterdam. En een uh, fijne vakantie nog. Ja, als u vakantie heeft. Ik heb hem al gehad. Dus u heeft ik ga genieten al van al. de zomer in de stad. Oké, okay, goed. Zometeen, de SP klaagt over de controles van scholen op asbest in hun scholen. Maar nu eerst het toch een tumeur van Henkspaan. De KPN heeft een Duits dochterbedrijf verkocht aan Telefonica voor 8 miljard euro. Handige deal. Telefonica betaalt altijd te veel, zoals John de Mol en Joop van den Ende kunnen bevestigen. De 8 miljard zal worden gebruikt om in 2014 weer dividend uit te keren. Dat is goed nieuws voor Carlos Slim... de Mexicaanse miljardair die groot aandeelhouder is van de KPN. Die kan weer een miljardje of meer bijschrijven. Wat heeft Telefonica nu precies gekocht? 20 miljoen klanten van E+. Heeft Telefonica ook expertise gekocht? Mag ik lachen? Ik heb hier in Frankrijk vier dagen zonder telefoon gezeten... De KPN kon het maar niet verhelpen. En gisteren, toen ik mijn bereik terug had... waren er tienduizenden KPN-abonnees die nog altijd zonder zaten. Maak jij de belasting even over? vroeg mijn vrouw midden in de communicatiecrisis. Oké, okay, zei ik. Totdat het vakje tankcode verscheen. Die code krijg je per sms. Dus niet. Om het uur keek ik op mijn telefoon. Geen service stond er dan. Om de drie uur zette ik de iPhone uit en weer aan. Dat zou helpen volgens de KPN. Op maandagochtend schrok ik om half zeven wakker van een vertrouwd geluid. Twee sms'jes waren erin geslaagd door de storing heen te, te glippen. Daarna werd het weer doodstil. Zou dit ook zijn gebeurd toen de KPN nog PTT heette... en een sympathiek staatsbedrijf was? Nooit. De PTT had de expertise in huis... Ze hadden technici in dienst die er al 30, 40 jaar werkten. Die hadden die draadjes in no time weer aan elkaar geknoopt. De KPN heeft geen expertise meer. Ze huren hem in. Niet voor het eerst, zeg ik, hadden we de PTT nog maar. Zij Henk Spaan, morgen het ochtendumeur van Georgina Verbaan. This The flame on it. Charles Bradley was dat. De scholen controleren nog steeds te weinig op asbest in hun schoolgebouwen. Volgens Dagblad Trouw heeft meer dan de helft van de scholen... nog steeds niet zo'n onderzoek naar asbest gedaan. De inspectie voor leefomgeving en transport maakt zich ongerust... en gaat al die scholen nog eens uh, aanschrijven... en vragen van waarom ze dat niet hebben gedaan. Goedemorgen, Paul Ulenbelt. U bent Tweede Kamerlid voor de SP. Er zijn in Nederland ruim 7000 scholen voor 1994 gebouwd. En het gaat dan juist om die scholen, want na 1994 werd het verboden, dat gebruik van asbest. Hoe is het mogelijk dat we nog steeds niet helder hebben welke scholen asbest hebben en welke niet? Ja, dat vind ik ook onbegrijpelijk. De SP die heeft er in 2011 voor gepleit dat scholen verplicht zouden worden om te inventariseren naar asbest... Dat vond de staatssecretaris niet nodig. Die zei, de scholen werken daar heus wel aan mee. En dan zou in 2012 zouden alle scholen geïnventariseerd hebben. Maar nu blijkt dat uh, de helft, bijna of meer dan de helft, het niet heeft gedaan. Ja, en staatssecretaris Mansveld, die, die, die, die stuurt de inspectie er wel op af. En dat vind ik goed. Maar ik snap de laksheid van deze scholen niet, want de risico's zijn groot. Nou ja, misschien dat veel van die scholen denken, als het vast zit, dan zit het vast. En dan hoeven we er niks aan te doen. Maar ja, bij de scholen waar wel geïnspecteerd is, daar bleek in 37% van de gevallen, dus 1 dus op de 3, bleken acute risico's te zijn. En daar is het onmiddellijk, zijn daar dan ook maatregelen genomen. En dat betekent dus dat je ervan uit kunt gaan dat bij de scholen die niet geïnventariseerd hebben, uh, ja, stel dat dat ook 37% is... Dat, dat een groot deel van schoolkinderen een uh, risico lopen op uh, blootstelling aan asbest. En ja, ik snap dit onverantwoordelijke gedrag uh, echt niet. En misschien moet die plicht er nu toch maar komen. Ja, aan de andere kant zou je je kunnen voorstellen, nogmaals, dat zo'n school denkt... ach, het zal zo'n vaart niet lopen. En als ze het ontdekken en het is fout, dan moet de school dicht. Dan kost dat verschrikkelijk veel geld. En dat geld dat hebben we niet. Jawel, maar je wilt toch niet de gezondheid van je kinderen op het spel zetten? Nou ja, er zijn ook steeds meer experts die zeggen... nou ja, ach, asbest... Uh, de, de, de, de, de, niet alle vormen van asbest zijn zo slecht als we altijd hebben gedacht. Maar nee. we spelen ook vaak paniekvoetbal in Nederland... als het om asbest gaat. Asbest is in 1994 om hele goede redenen is dat verboden. En we zitten nog steeds jaarlijks met duizend doden... van mensen die toen zijn blootgesteld aan asbest. En mensen die nu blootgesteld worden aan asbest... Die merken dat, over, merken dat pas over 20, 30 jaar. Moet er, niet gewoon een, het... moet er niet gewoon een potje met geld komen. zodat die scholen die drempel niet meer voelen? Nou ja, als dat, als dat de drempel is. dan zou ik daarvoor zijn. En ik denk dat iedereen in Nederland. graag zijn kinderen naar een school wil sturen. waarvan hij of zij zeker is dat die asbestvrij is. En als daar geld voor nodig is, ja, dan vind ik dat we dat moeten doen. Ik ga dat vragen aan de staatssecretaris. waarom die scholen dat nu niet doen. En als geld dan de belemmering is, dan moeten we daarvoor een oplossing zien te vinden. Maar en... je kunt onze kinderen niet naar scholen gaan met asbest. En dus verplichten. Die scholen moeten verplicht worden opstraffen van wat? Nou ja, dan maar boetes. En dan, als je dan de boete net zo hoog maakt als het opruimen van asbest... dan gaan ze dat hopelijk gewoon opruimen. Paul Ulem belt, Kamerlid voor de SP. Dank u wel. Graag gedaan. En tot zover KRO, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma kunt u vinden op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1, lijn 1 van de NTR. Naida, in de studio, Goedemorgen. Ja, en nog steeds met een stem die het naast doet. Ja, wat doet. is er toch met die stem? Ja, dat komt door dit mooie weer, want in dit mooie weer kun je snel los krijgen van je stem. En in dit mooie weer hebben we vaker ruzie met onze buren. Ja, dan is het zomer, de muziek, de barbecue. En daar ga je het over hebben? Daar ga ik het over hebben meteen. Met wie praat je? Ik praat onder andere met Michel Fools en Hij is van de Rijksuniversiteit Groningen. En hij weet alles over buurre Dit is Radio 1. E. Meneer, het nos Journaal met Mark Visser. In het Spaanse Santiago de Compostela... zijn de hulpdiensten begonnen met het wegtakelen... van de eerste treinstellen. Dode van een treinongeluk is inmiddels opgelopen tot 77. Meer dan 100 mensen raakten gewond...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 Tegen de gevallen Chinese politicus Bo Xilai is een officiële aanklacht ingediend. Bo wordt verdacht van corruptie, het aannemen van steekpenningen en machtsmisbruik. Bo Xilai was vorig jaar provinciebestuurder toen hij in een schandaal verwikkeld raakte. Daardoor verspeelde hij de kans op een hoge positie binnen de communistische partij. En het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor fraude... met rekeningen van gerepareerde autoruiten. Oudere krijgen soms een rekening van het ruiterstelbedrijf, terwijl de verzekering al heeft betaald. En vaak gaat het om reparaties van jaren geleden. Volgens de verzekeraars zijn er tientallen meldingen van fraude binnengekomen. Dat was het belangrijkste nieuws. En er is verkeersinformatie bij de ANWB zit Jolanda van der Velden. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort was al een tijdje geleden een aanrijding. De rijstroken zijn open. Tussen 1 Eemnes en 1bruggen staat nog 3 kilometer. En op radio 1 gaat nu de NTR verder met lijn 1. Dit is Radio 1. NTR lijn 1. Hier is Naida Orange. Ja, je krijgt er stress van, het is slecht voor je nachtrust... en je levensvreugde, burenruzies. Woningcorporaties en politie kunnen vaak weinig doen. Tuig of niet, uw vervelende buren kunnen niet zomaar hun huis uitgezet worden. En juist nu, met de lange avonden, de luidruchtige tuinfeestjes... walmende barbecues en krijzende kinderen hebben we er nog meer last van. Hoe ga je om met irritante, nare buren? Ga je het gesprek aan, bel je de politie? Moet het makkelijker worden om tuig gewoon op straat te zetten? Hoe bent u omgegaan met uw overlastgevende buren? U kunt reageren via 0800-1121. En twitteren kan ook, hashtag lijn1, mailen kan naar lijn 1ntrnl En ook vandaag moet u het met deze stem doen. Each morning Helps to make a better day Neighbors Need to get to know each other Next door is over dat is lang geleden, een intro tune van de serie Neighbors... gezongen door Barry Crocker. En daar gaan we het over hebben, over buren. Buren die niet zo aardig zijn, buren die ervoor zorgen... dat onze levensvreugde wordt verknald. In de studio Michel Vols, hij is specialist... op het gebied van openbare orde en overlast. En ook Gert Dijkstra zit in de studio, manager woonservice... bij de Amsterdamse woningstichting Eigenhaard. Michel, om met jou te beginnen. Jij weet alles over overlastgevende buren. Hoe groot is het probleem in Nederland? Nou, er is onlangs is er een onderzoek verschenen, het Woononderzoek 2012. Er zijn 72.000 gezinnen uh, voor geïnterviewd. En daar is gevraagd: hoe vaak ervaart u nou overlast van uw buren? En dan zegt 6% dat ze heel veel overlast van hun buren uh, uh, ervaren. En 13% soms. Maar interessant is dan om dan te kijken van waar wonen die mensen. En dan blijkt dat de mensen in een koopwoning, een eensgezinswoning... dus vrijstaande woning, heel weinig overlast van hun buren. Want die zien hun buren waarschijnlijk niet zo vaak. En mensen in een huurwoning, een meersgezinswoning... dus dat betekent een appartement of een flatje... die, die zeggen in 13% van de gevallen dat ze vaak overlast ervaren. Als je dan gaat kijken waar... Waar, wonen, waar zijn de ergste problemen? Is dat echt in de grote steden. En dus dat zijn in huurfletjes in grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam. En gek genoeg ook in Zuid-Limburg zijn de problemen heel groot. En kun je dan zeggen als je zegt in, in, in die huurfletjes... En in die wijken kun je dan zeggen, in arme wijken is er meer... Ja, dat is altijd lastig. Hè? Is dus dan lastig. zeg je, nou ja, van, arme mensen veroorzaken misschien meer overlast, minder overlast. Dat kan je niet zozeer zeggen. Je kan, ik denk wel dat het ermee te maken heeft dat sommige mensen die wat rijker zijn... misschien sneller een baan hebben en dus ook minder overlast kunnen ervaren. Dat is gewoon een logische vol. Je ziet je buren minder, dus je hebt ook minder last van ze. Maar je kan niet zeggen, en ook in mijn oog. Ik krijg per dag tientallen mailtjes van mensen en dat is van alles. In koopwoningen, je hebt miljonairs die helemaal doordraaien en met kettingzagen op hun buren af, uh, afrennen... tot in de meest arme wijken in Nederland. Ja, en als je zegt, uh, 6% heeft last van de buren... hoe lang duurt dat vaak? Kun je zeggen, nou ja, is dat, we hebben een weekendlast? Of we hebben jarenlang last? Nou, Die 6% zegt dat ze veel overlast ervaren. Hè? Dus 13% soms. Nou, als je kijkt naar de zaken, het ligt een beetje aan... Sommigen, voor jou is overlast iets heel anders dan wij. Dus ik krijg, krijg mailtjes over mensen die klagen over... koffiezetapparaten, zoals een zeeobrom. Dat vinden ze heel vervelend. Tot aan mensen die helemaal gek worden van... de van de krekwalmen van hun onderbuurman. Onder die de hele dag zitten te, te, te bezen. Hè, dus die, die vieze lucht in hun, uh, in hun huis krijgen. Dus daar verschilt het een beetje. Ja, dan lost het even, los dat soms op. Nou, dat verschilt erg per overlast veroorzaker. Dus ik onderscheid rakkers van stakkers. Hè, dus de rakkers zijn echt mensen die echt rationeel overlast veroorzaken. Met opzet hun buren treiteren. En de stakkers zijn de mensen die er zelf ook last van hebben. Dus als jij de hele dag op je verwarmingsbuis zit te tikken. En je buren daarmee wakker houdt. En heel irritant. Dan is dat een stakker. Die slaapt er zelf ook niet van. Dan ben je zelf ook een beetje getikt. Dan ben je zelf waarschijnlijk wel een beetje getikt. Heb je hulp nodig? Heb je een heel andere strategie nodig? En bij die stakkers is het veel lastiger om aan te pakken. Omdat die niet reageren op een gesprek met de wijkagent. Of met een boete. Hè, waar een student die nachts staat te brallen. En krijgt een flinke boete. Ja. Hè, die zal dat de volgende keer over, wel laten. Over die oplossingen gaan we het zo meteen. Hebben Michel nog even een vraag. Kun je, kun je zeggen, wat is de top drie? Waar hebben wij het meeste last van, van als het gaat om de burenoverlast? Sowieso geluidsoverlast. Nee, dat, is, dat is heel erg en dat kan van alles zijn. Dat kan een blaffende hond zijn, uh, het uh, gabber terrorhuis uh, die de buren uh, dragen. Tot aan de windgong uh, van de buren. Hè? Dus het is ook heel vervelend als je daarnaast woont. Nummer twee is denk ik drugsoverlast. En dat is van alles. Hè? Dat zijn junkies. Dus uh, spuiters die uh, staan te schreeuwen en te piezen in de hoek heel gewelddadig soms ook zijn. En de dealers, hè, die uh, mensen intimideren om maar stil te laten uh, zijn... dat ze daar dienen. En nummer drie, ja, dat is een beetje een allegaatje... maar dat heeft vaak te maken met psychische problematiek. Dat zijn mensen die naakt voor de ramen staan... naakt in de buren rondlopen brandgevaar veroorzaken, heel erg vervuilen. Dus dat zijn de hoorders, dat zien we nu ook op tv. Hè. Dus mijnen leven in puin. Daar zijn er best wel veel van. En, en, um, nou ja, daar, wordt, daar wordt veel over geklaagd, ook omdat het brandgevaarlijk is. En heel erg stinkt. Dus er zijn mensen in Nederland die verzamelen gebruikte luiers. Um, en die gaan alle containers af om gebruikte luiers te vinden. Je zegt dat dat beeld blijft nu de rest van de dag Zeker. voor hangen Dan moet je blijven. nagaan hoe dat met mijn werk is. Precies. <laughs> um, voor alle mensen die luisteren, heeft u last van uw buren of had u last van uw buren en heeft u het goed weten op te lossen, laat het ons weten. Bel 0800 1121, in de studio ook Gert Dijkstra. Um, u werkt bij, bij Eigen Hart, woningstichting. Jullie beheren heel veel flats in Amsterdam en omgeving. Nu hebben we soms het idee dat Amsterdam toch een van de steden is... waar mensen het meest last hebben van elkaar. Klopt dat beeld? Dat zou kunnen kloppen, maar de vraag is even of dat nou interessant is... om, om met elkaar te bepalen. Het is gewoon zo dat er heel veel woonoverlast is in Amsterdam. Ook in andere steden. Uh, ik denk ook dat het een van de meest onderschatte problemen is in dit land. We, gaan, we stappen er wel eens te makkelijk overheen. Het is een heel groot probleem, erger nog... Uh, het is iets wat uh, niet van alle tijden is. Want uh, 40, 50 jaar geleden was het echt drastisch anders. Dus er is heel langzaam maar zeker in dit land een voortdurende toename van woonoverlast, merk maar. Dat is ook logisch. Ik heb wel eens een politieonderzoek gezien. Ik zie Michel meeknikken. Nee, als je waar? gaat kijken, net voor de oorlog, hè, dus rond 1900... dan heb je de Jordaan zit vol sloppen. En dan worden gewoon onmaatschappelijkheidsdorpen in uh, Noord-Groningen opgericht. Maar mm. je wordt gedeporteerd omdat je onmaatschappelijk of ontoelaatbaar bent. En waarom ben je ontoelaatbaar? Omdat je ontoelaatbaar bent... om toegelaten te worden tot de woonbouwcorporatiewoningen. Want dat zijn mensen in de sloppen die wonen daar met z'n veertig op, op, op, op, op 20 mm. vierkant te meten, die hebben dan volgens de toenmalige normen nooit geleerd om normaal te leven. En er zijn zelfs gevallen bekend van mensen die worden naar die dorp gezien. Omdat oh, ze okay, het, is goed, het is het is van alle tijden. Ja, het is, dat denk maar ik wel. Helaas, uh, <laughs> kan ik het daar toch niet mee eens zijn. Maar het, het punt is dat, uh, want er zijn ook uh, juist in, in wijken, in armoedige wijken in de jaren dertig, New York in de, in de grote crisisjaren, minimale woonoverlast. Minimale woonoverlast. Mensen die die elkaar als het ware portemonnees nog, nog nadragen. Nee. Dus wat er nu gebeurt... is dat er een, een, een toename is van woonoverlast. Wat ik wilde zeggen... Dus ook, ik heb ooit eens een politieonderzoek onder ogen gekregen... dat wordt niet vaak gepubliceerd, maar het is wel zo... waarin uh, duidelijk bleek dat het aantal uh, aangiftes... Uh, vanwege vandalisme of vernieling in de openbare orde... Uh, verstoring van de openbare orde... met 14 keer meer is dan, dan 40, 50 jaar terug. Ja. Vervelender is nog... Dat het nog meer toe gaat nemen. En het heeft een duidelijke oorzaak. En als we dus. En wat is de oorzaak? Nou, een belangrijke oorzaak is. is dat we met elkaar eh, niet meer ons eigenaar voelen van de portiek, de stoep, de straat. Ik heb ooit eens een val meegemaakt in Amsterdam Nooit. Eh, waarin buren heel veel overlast melden van een bovenbuurvrouw. en zeiden: ja, die vrouw moet eruit, coöperatie, doe er wat aan. Eh, we duiken daarin, we gaan bij mensen op bezoek. Wij ontdekken dan dat deze vrouw. Ja, een, oor een oorlogstrauma heeft. En vanwege dat trauma... ja, s'nachts... Uh, plotseling wakker kan worden en, en in paniek raakt... en echt denkt dat er van alles gebeurt... in haar woning of buiten haar woning. Wat misschien niet echt aan de orde is. Ja. Zeer zeker niet. Maar dan dus geluidsoverlast veroorzaakt. Als buren elkaar niet kennen. En wat doet u dan? Als buren elkaar niet kennen, dan wordt dat als een woonoverlast gezien. Wat we dan doen, en daar komt gerechter aan te pas... is uh, bevorderen dat die mensen met elkaar gaan praten. Burenbemiddeling... Um, soms ook actieve bemiddeling door een van mijn medewerkers. Als mensen dan begrijpen waarom de ander iets doet... met elkaar daarover in gesprek komen... Dan heb, dan heb je een begin. Dan is het nog niet opgelost. Want mevrouw is natuurlijk niet van haar oorlogstroom afgeholpen. Nee. Maar er uh, kan dan niet nog een empathie schad. ontstaan bij de buren. Het, is, het maakt een heel groot verschil. En, en zeker als je in een portiek zit met, uh, met één iemand... die overlast veroorzaakt of die een dergelijk trauma heeft of een GGZ-achtergrond heeft... dan kun je in een, in een straat of portiek... waar één iemand uh, met zo'n achtergrond woont... Ja. Uh, dan kun je dat als buren nog, vaak ook nog behoorlijk goed opvangen. Het wordt anders, en dat is natuurlijk Amsterdam aan de orde. Uh, en ook in andere grote steden. Als je meer en meer uh, uh, mensen met een GGZ-achtergrond... mensen die eigenlijk niet voldoende zelfstandig kunnen wonen... toch een zelfstandige woning Geeft, gunt. En dan hoopt ja, hoop dat op in een politiek, En dan zul je zien dat ook al breng je mensen ja. met elkaar in contact... niet meer opgelost krijgt. Meneer Dijkstra, ik ga ervan uit dat voordat die mensen... die in die, dus in die GGZ zaten, in de hulpverlening zaten... voordat ze naar huis worden gestuurd en tegen hen wordt gezegd... u kunt zelfstandig wonen zijn er hulpverleners geweest die dat hebben geconstateerd. Die mensen worden niet zomaar de straat opgestuurd... ga jij maar lekker even in Amsterdam in een huurwoning wonen. Dus dan mag je de hulpverleners toch erop vertrouwen... dat wanneer zij zeggen iemand kan zelfstandig wonen, dat dat ook zo is. Nee, dat is helaas niet het geval. Um, uh, wij vertrouwen absoluut de hulpverlening wel. Dat, dat is het punt niet. Um, alleen wat we wel... De praktijk is wel dat uh, in de afgelopen paar jaar... en ik vermoed dat dat uh, gaat toenemen... Mensen die voorheen intramuraal woonden, meer en meer uh, uh, zelfstandig uh, ambulant woonbegeleiding. Mensen die uh, voorheen nog wel eens ambulant uh, begeleid werden er, op, in hun eigen woning. Um, dat het ook vervalt. Er ja. is minder budget voor woonbegeleiding. Um, Want je krijgt je nu het steeds meer mensen die in aanmerking gaan komen. doorgestuurd worden naar ons als coöperatie. die wij. Uh, Um, ja, die wij dan een zelfstandig huurwoning uh, uh -huh. verstrekken. En dan tussen mensen in gaan wonen. En met een risico van, van woonoverlast. Maar ja. het grootste probleem bestaat natuurlijk Michel. tussen de mensen. Want de mensen waar jij net op doelt, dat zijn echt de mensen die echt in een psychiatrische kliniek zitten. En als ze eruit gaan, mensen vermoorden. Dus de normale. En daartussen zit natuurlijk een hele grote nee, nee, groep bedoel, waar je ik niet. Ik bedoel, niet de mensen hè, die nee, de straat maar Die, straat zij, die nee. wonen, ook, die wonen ja. ook tussen ons. Um, de maar de grijze groep van de mensen ja. die net niet in de war genoeg zijn om gedwongen zorg. Ja. Te worden opgedrongen. En net niet stil genoeg zijn om een buren niet een leven tot een hel te kunnen maken. En dat is, dat is een hartst, hartst, hartst, hartstikke lastige groep. En dat herken oh, dus ik ook wel, groot wel dat groot wordt, Hoe groot is die groep? Want voordat we die groep groter dat maken is, dat dan is, die is. Dat is heel lastig. Want dat is hetzelfde etikettenzwendel. Wat voor jou psychisch gestoord is, is voor een ander heel normaal. En daar is heel veel discussie, ook onder psychiaters zelf. Dus daar zijn we de hele DSM-discussie over de Bijbel van psychiaters. Wat is nou ja. gek of niet? Um, dat is daar. Maar ze hebben wel inschattingen gemaakt. Rotterdam heeft bijvoorbeeld die heeft afgelopen jaar 19.000 overlastklachten alleen al gehad. Alleen al Rotterdam. En die zeggen nou een heel groot deel, zeker de helft daarvan, hebben mensen last van psychische problematiek. Alleen dat is geen psychiater die dat veroorzaakt. Dus dat is iemand van de gemeente of iemand van de woningbouwcorporatie die met een enigszins geoefend oog daarnaar gaat kijken. Okay. In, uh, in mijn eigen onderzoek, ik heb bijvoorbeeld 250 zaken uh, bekeken... op, op rechtspraak.nl Een hele strenge toets is, is daardoor een psychiater vastgesteld dat er last is van uh, psychische problematiek. En daar kom ik uit op 20 uh, procent. Dus dat is wat minder, maar daar weet ik zelf ook wel... dat er in veel meer zaken oh. last van. Want alleen daar is, dat was bijvoorbeeld een zorgmeider. Daar heeft nooit iemand een psychiater willen zien. Ik ga naar Jacob. Jacob die hangt aan de telefoon. Goedemorgen. Ja, goeiemorgen uh, nou kijk, uh, die man die uh, zegt het al... het hoeven niet per se opzet te zijn. Kwade opzet, uh, overlast. Maar inderdaad, uh, uh, psychiatrische uh, patiënten. Uh, mensen die soms niet doorhebben dat ze, uh, dat ze uh, overlast veroorzaken. Uh, verkeerde uh, vloer. Uh, hardhorendheid. Ja, het zal allemaal wel. Ja. Kijk, dat kan je met de mantel der liefde bedekken... maar. Ik heb, ik heb het zelf aan de, aan de hand gehad. Ik heb zowel in Zuid-Limburg gewoon nou in de Randstad. Nou, ik heb nou gelukkig al jaren woon ik, ik prettig. Maar we hebben een gezin gehad in de, in de flat. En uh, ja, op zich helemaal niet zulke onaardige mensen, maar we werden hoorndol van hun dochtertjes. En vooral de een die had ADHD of uh, wat dan ook. Maar uh, we werden er echt knettergek van en nou, we leggen echt niet op uh, elke slag zout. Maar ja, dan uh, ga je met zo'n woningbouwvereniging van alles uh, bespreken. En uh, uiteindelijk het eindverdrietje is van... Uh, nou, u moet maar wat toleranter zijn. En dan wordt, wordt ons nog een, een schuldgevoel uh, uh, aangepraat. Eh, of dan, dan sturen ze een mediator. Oftewel gewoon in goed Nederlands bemiddelaars. Maar precies hetzelfde. Ja. Um, maar uh, ja... Uh, dat, dat, ik denk het zal allemaal wel, maar ik betaal gewoon van top. Ja. voor ik uh, volle, volle ga je even manier? onderbreken. Daar... Jacob, hoe lang, heeft het, hoe lang heeft het geduurd? Hoe lang hebben jullie in die situatie moeten leven als gezin? Um, ik denk ongeveer 4,5 à 5 jaar. En hoe is het opgelost? Want uiteindelijk zijn jullie verhuisd. Zij zijn verhuisd. Ja, Uit... Ik denk, ik vermoed dat ze toch het aantal plachten... Uh, uh, dat ze dat toch een beetje beu waren. Oké, okay, maar uit vrije maar, uh, wil zijn ze verhuisd? Uiteindelijk? Uh, ze zijn, ze zijn uh, uiteindelijk verhuisd. En okay. uh, ik weet één ding zeker. Ik laat me niet meer uh, onder de voet lopen. Ik betaal, ik betaal voor een goed product. Hè. En uh, kijk, er kan ja. dus een keertje wat, wat geluidsoverlast zijn. Maar als dat uh, uh, stelselmatig is, omdat de mensen het gewoon niet doorhebben of niet willen begrijpen. Dan denk ik, het zal wel, maar... Oké, helder. Ja, en, ja. Dank je wel, Jacob. Dank je wel. Dit is een mooi verschrijdend voorbeeld. Uh, en, en vaak weten we als woningcoöperatie ook... op uh, uh, welke, uh, welke woningen er potentieel uh, overlastveroorzakers uh, wonen. En dan komt een nieuwe kandidaat huurder bij ons. Die geven we dan de sleutels voor de nieuwe woning. Je wilt iemand dan geluk wensen met... gefeliciteerd, u heeft een nieuwe woning. Maar we weten dan ook, ze komen dichtbij een, een, ja. een, een, een, een moeilijke woning te wonen. Je moet, bij wijze van spreken, vandaag de dag steeds vaker een bijsluiter uh, met de sleutels uh, meegeven. En dat is een situatie doet u dat? die meer gaat gebeuren, maar die we niet willen, die we met z'n allen niet moeten willen. En daarom doen we ook. Uh, maar dat nu, wilt u gelukkig, ook niet, want als je nee, dat, dat doet, doet, En dan het. U... doet het al. Hè? De andere woningcorporatie in, in Amsterdam doet Ambieren, ja. die zet het nu op de website. Rondom deze woning is overlast. He, dus dan, ja, Amsterdamse woningen zijn natuurlijk erg gewild. Dat is net zo in Rotterdam. Maar dan weet je het van tevoren wel. Vind ik ja. in ieder geval fair. En wat die man, ja. wat, wat, wat, wat Jacob net zei, dat herken ik helemaal. He? Dat je aan het begin helemaal nog niet zo'n hekel hebt aan je buren. He? je accepteert veel. Maar dan escaleert, escaleert. En dan wordt het het grootste ding in Komt je leven. Geen... En dan, dan, dan, dan, dat is denk ik mm. echt wel het manco van nu ja. het gebruik. Dat die woningbouwcorporatie steeds tegen die man moet zeggen, want dat, ze doen dat niet expres... schrijft u het maar op, schrijft u het maar op, houdt u het maar bij, ja. houdt u het maar bij. En uiteindelijk er, er, er resulteert dat dan in verhuizen van de overlastvoorzaken... dan wel gedwongen, dan wel vrijwillig. Ik en ga meneer Jansen goed. vragen, meneer Jansen hangt aan de telefoon... hoe meneer Jansen ja, is ik overgaan ik, met zijn overlast. Goedemorgen. Ik hang nog aan de telefoon. Ja, dank u wel. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, net zoals uh, die meneer voor mij zei, in het begin heb je nou helemaal geen, geen last van je buren. Sterker nog, dat, dat gaat prima... Ja, totdat je later uh, te, te horen krijgt van ja, die heeft een alcoholprobleem en uh, die heeft een drugsprobleem. Een scheiding volgt, nou en dan gaat het van de kwaad tot het erger. Nou en dat erger, dat resulteerde bij ons in uh, diverse politiebezoeken bij de buren. Op een gegeven moment was het zo erg dat de politie hem sommeerde voor de deur om het geluid zachter te zetten. Maar we deden, uh, de slimmerik die zet het geluid harder. Ja, dat is koren op de molen van de politie natuurlijk. Dus daar uh, werd met, uh, uh, de deur opengemaakt. En er werd alle geluidsapparatuur in beslag genomen. En dat is niet één keer gebeurd, dat is meerdere keren gebeurd. En ook de overlast. Dat was, oh, er waren ook schrijnende voorbeelden van. Ja, het, het duurde te lang om in tijd te treden. Maar uh, het resulteerde in dat wij een rechtszaak hebben aangespannen tegen hem. Het was zijn eigen woning hoor. De eigen woning, geen ja. nieuwe woning. Dus dat maakt het uh, nog een beetje erger. Nou, die, die rechtszaak is gewonnen. Ja, goed, maar dan zit je nog. Ja, wat win je daar eigenlijk mee? Uh, toen hebben we nog een, uh, wij met z'n tweeën, mijn vrouw en ik... nog een civiele procedure aangespannen. We hebben ons gederfd uh, wonen en leefgenot. Nou, en dat resulteerde ook uh, positief. Oh, maar wat toen, fijn. Uh, maar toen kwam de buurman te overlijden. En dat speelde ons helemaal niet. <laughs> de hele buurt ook niet. Ja. Dank u wel. <laughs> Dank u wel. Een vraag nog van John de Koenraad, die heeft een vraag. Wat kan je doen als je overlast hebt van je buren die het huis gekocht hebben en jij in een huurhuis zit? Dan kan je niet naar je veehuurder gaan. Dus daar is heel anders. is je veehuurder niet verplicht om dat aan te pakken. Je kan naar de gemeente stappen, dus de burgemeester of het college van burgemeester en wethouder hebben allerlei soorten bevoegdheden om woningen dicht te timmen. Maar dat gaat voornamelijk over drugsoverlast. Dus junkies, drugshandel. Er is wel een bevoegdheid om bij ernstige verstoringen... van de openbare orde een woning dicht te timmen. Ongeacht of het een koper is of een, huur, of een huurwoning. Maar dat mag, die, mag de burgemeester niet doen bij geluidsoverlast. En dan zitten we wel op een van de meest gevoelige punten bij het overlast. Als je een koper bent, als je hebt voldoende geld om een huis te kopen... dan kan je bijna ongelimiteerd geluidsoverlast veroorzaken. Als je dat gaat vergelijken met je... Huurder, dus stel je bent een buur, je buurman is een huurder, die is er. Nou, niet binnen de kortste keren, maar die is er uiteindelijk... verliest hij zijn woning. Dus ja. eigenlijk zou je je recht op overlast kun je eigenlijk kopen in Nederland. Ja, dat zegt Agnes ook, want die mailt, die zegt ook zoiets. Die zegt, hoe staat het met buren die een koopwoning hebben? Die kan je niet zomaar op straat zetten. Vooral de jongeren met een koopwoning hebben zomer- en winterbarbecuefeesten. Ja. He, dus dat was ook laatst in Pummerend. Heeft de burgemeester van Pummerend was ook zeer ernstige overlast. burgemeester sluit de woning, toch weet dat hij het eigenlijk niet kan doen. Gaat naar de rechter, de bewoner, dus de asociale geluidsoverlastvoorzaak. En de rechter zegt... Het is hier heel ernstig. Ik begrijp heel goed dat hier wat gedaan moet worden. Maar de burgemeester, u mag het niet. Hoe lossen we dat op? Dan kan de burgemeester nu niks doen. Dan moet toch echt de Tweede Kamer moet daar een nieuwe wet voor maken om dat op te lossen. Ja. Ik ga naar nog een beller. Goedemorgen. Een dame Goedemorgen. Die, u heeft op dit mom moment last van uw buren. Waar ja. heeft u precies last van? Ik heb al zeven jaar last van, uh, van de buren. We hebben een uh, koopwoning. En uh, we zijn van ellende na twee jaar verhuisd. We zijn ook van ellende weer terug moeten komen. In verband uh, met dat het huis hier niet verkocht werd. Uh, uh, er is een uh, garage naast ons. Uh, daar is een oprit gemaakt. Die is dus breder gemaakt als normaal. Loopt over ons huis heen. Deze meneer zet daar constant een oud autovrak neer. Uh, de gemeente en niemand kan daar wat aan doen. En die auto ja. staat constant voor mijn neus voor de deur. En uh, ja, dat is een, een, een last waar ze niets aan kunnen doen. En ik vraag me eigenlijk toch af of zomaar een oprit gedeeltelijk over een koopwoning mag doorlopen. Ik ga het vragen aan mijn gasten hier. Blijft u nog maar even hangen? Weet nee, even dat mag het? niet, hè? dus kijk naar de rij in de rechter. Ik ga voor mij 90% van de zaak over opritten. Die... Maar dat is heel vervelend, zeker als er heel veel vuil uh, ligt. En ik ken de precieze zaak natuurlijk niet. Maar ik denk dat de gemeente hier wel wat kan doen. Hè? Want je mag bijvoorbeeld geen afval, afvalstoffen en afval opzamelen in je woning. Hè? Dus daar kan je zeker wat mee. Ik weet niet of de buurman in een ...in een huurwoning zit, anders zou de veehuurder misschien nog wat kunnen doen. En als er echt veel afval ligt, en dat is bijna bedrijfsmatig... ...dan zou het college ook op grond van het bestemmingsplan wel wat kunnen doen. Want je mag immers geen bedrijfje in een woning ja. hebben. Dus misschien zijn er nog wel oplossingen. Maar zeker, hè, dan komen we weer terug, als je in een koopwoning zit... ...en ik denk dat hier de buurman ook een koper is... ...dan heb je dus eigenlijk is de vraag, luxe om overwassen. Is, de, is het uw buurman een koper of een huurder? Nee, deze buurman die heeft een uh, huurhuis... Hij uh, woont ook in een andere straat, maar zijn garage ligt aan ons huis vast. Oh, okay. Oh, okay. Ja. Dus dan maar dan kan de, de, de veehuurder de... zeker wat doen. Dus dan de veehuurder dan... kan naar de rechter stappen... en ja. dan gaat hij niet ontruiming voordelen, maar dat hij dat weg moet halen. Meneer Dijkstraal? Dat nou, is al gezegd, uh, ja. dat is dan uh, geluk in dit geval voor mevrouw... want uh, dan is er een extra speler waar ze een beroep op kan doen... en dat is de veehuurder. Dus ja. de woningcoöperatie kan ze zeker inschakelen. Uh, ja. In de praktijk heb ik toch het idee dat je, dat je vaak van het kastje naar het muurtje wordt uh, gestuurd. Ik heb mijn hele leven uh, tot vorig jaar nooit last gehad van mijn buren. De buren niet van mij, hoop ik. Vorig jaar kreeg ik last van mijn buurman, uh, drugsoverlast. Ik kwam erachter dat hij illegaal woonde in een winkelpand. Dat was zijn winkel, maar hij woonde daar ook. Ik heb toen uh, mijn, de eigenaar van mijn huiseigenaar gebeld. Wat er gebeurde is dat mijn huiseigenaar zei: jij moet bij de gemeente gaan opvragen of die illegaal woont. Ik heb de politie ingeschakeld en ook die waar het op neerkwam, is dat zowel mijn huisbaas als de wijkagent, de politie, eigenlijk bij mij het neerlegde om te bewijzen dat die man daar illegaal woonde. Dan vind Herkenbaar. ik dat op zich ook niet zo gek, want op zich is het een, is het een conflict tussen beurs. Dus dat je bepaalde eigen verantwoordelijkheid hebt, snap ik. Maar hier gaat het misschien wel wat ver dat je zelf alle archieven langs moet gaan... om te kijken van of iemand daar eigenlijk de wet overtreedt. En laten we ver zijn. We hebben de overheid ooit opgericht om wetten te, te handhaven. Dus het is helemaal niet gek dat jij als burger dan zegt... Overheid, u heeft dat verboden om daar te bewonen. Om niet goed ingeschreven te zijn bij de basisadministratie bijvoorbeeld alleen al. U moet dat handhaven. En dat recht heb je ook. Dus als u. Als, als luisteraars of andere overlastveroorzakers zullen merken dat de wet wordt overtreden... kunnen ze een brief sturen naar de overheid, naar bijvoorbeeld het college van BMW... of naar de burgemeester waar je zegt, de wet wordt overtreden, ik wil dat u dat handhaaft. Als de burgemeester en wethouders dat niet doen en de wet wordt echt overtreden... dan verplicht de rechters daartoe. Er zijn steeds meer zaken over, over mensen die dwingen de overheid om echt ja. op te treden. En dat kan je ook doen met je veehuurder. Want de veehuurder heeft, als jij van dezelfde... Verhuurder huurt als de overlast veroorzaakt en dan heeft hij gewoon volgens de wet, volgens de rechter de plicht om in ieder geval overlast te onderzoeken. Want we hoeven niet gelijk iedereen hmm. naar het huis zitten. En dan maatregelen te nemen. Meneer... Dat kan mediator zijn, maar dat kan ook Ik, ik, ik Deel het volledig. Want als we het hebben over um, als de woonoverlast zich voordoet, zouden wij dan meer wetten en regels nodig hebben? Antwoord: nee. We hebben echt niet meer wetten en regels nodig. De wetten en regels, misschien nog een enkele, maar de wetten en regels die er zijn, die, die, de taak is vooral om die beter te benutten. We kunnen nog veel meer halen uit de bestaande regelgeving en wetgeving die ja. er is. Maar dan wil ik toch het gesprek even terugbrengen op die voorkant. Want natuurlijk, we kunnen nog beter aan de slag en effectiever met het, het verminderen van woonoverlast die er nu is. Wat ik al in het begin zei, die gaat toenemen. Ja. En dat komt omdat er mensen in onze huurwoningen gaan komen die eigenlijk niet zelfstandig kunnen wonen. En daar hebben we onvoldoende uh, ruimte en, en regels vaak nog voor. In het Amsterdam zijn we nu aan het experimenteren... in, uh, in Amsterdam-Zuidoost, in een van de buurten... waarin we gelukkig nu uh, in dat experiment... hele fijne afspraken hebben met de stad... met hulpverlenende instanties. Als een huurder bij ons, een kandidaathuurder... een woning wil huren bij ons... dan en bij twijfel, omdat wij denken... dit zou wel eens iemand kunnen zijn... die onvoldoende zelfstandig kan wonen... niet sociaal vaardig genoeg is bijvoorbeeld... om het buren... Een goede omgang te hebben en met elkaar rekening te houden, dan is daar de afspraak in de buurt dat wij deze persoon, en dat kondigen vooraf aan, staat ook op onze website, wordt ook aangekondigd dat we dat doen, dus mensen weten dat ook. Die sturen we door naar de hulpverlijn en instanties. En die ja. doen dan een zelfredzaamheidscheck. Die gaan na of iemand echt zo kan is. Even tot slot, heren. En dat krijgen we dan terug. Tot slot. Dat maakt... Maar al die mensen, zowel de psychisch zieke mensen... als al die asocialen die gewoon geen goede omgangs, uh, omgangs, uh, normen, omgangsnormen hebben... Ja. Ja. waar moeten die dan wonen? Nee, kijk, in, in, in, in Amsterdam hebben ze nu een treit eraan pakken. Dus dat is dan de ergste gevallen. Er is ook een soort plan is daarover gemaakt. De bovenste top. Ja. En die gaan uiteindelijk in, in tuigdorpen. Laten we ze zomaar noemen. Wilders heeft dat ooit uh, al genoemd. Dat zijn eigenlijk die oude onmaatschappelijkheidsdorpen die in Veenhuizen ah, in het noorden waren. Is dat oplossingsgericht? Helemaal niet. Kost alleen maar heel veel geld. En we krijgen dus een soort ghetto's aan de rand van de stad. Maar een oplossing is veel meer huurclausures. Mensen mm -hmm. kunnen blijven wonen. Maar er komt een huurclausure. Geniet aan het contract waarin staat waar ze gaan te houden hebben. En als ze daar niet gaan houden verbreekt het huurcontract. En dat helpt vaak ook. Dank u wel, heren. En meer geduld met z'n allen. Iets aardiger voor elkaar zijn ja. en wat geduld. Dank u, Dank u wel. Tot morgen. Dit was Lijn 1. Morgen weer vanuit Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Met Aleid Wolfsen, vertrekkend burgemeester van Utrecht, over politiek en prostitutie. We hebben niets tegen prostitutie, dat is echt een legaal beroep waar we heel veel tegen hebben. Dat is onvrijwillige prostitutie. Manon Upof is de Manon Uphof is gastrecensent. De rubrieken van Bert Brussen, Justus Vernoul en Frits Barend. Johan Cruijff heeft me ooit geleerd dat je als speler na een seizoen minimaal vier weken echt volledige rust moet hebben: lichamelijk en geestelijk. Veel satire en live muziek van Isabel Amé.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 naar Le Parapluie de Cherbourg, met Catherine Deneuve. Meer info op tv5monde.nl TV5mond.